Ik heb, eh, tien jaar geleden liep ik op de gracht in Amsterdam en toen kwam een, een man op mij aflopen. Gewoon niet op mij, maar gewoon in de En hij, eh, ze, hij passeerde zo en zei: stop. U bent toch ben gepost? wel van vergewissen Dat Toen was volgens mij net iemand overleden. Pietersen of zo. Net als al die, die, die jazzmannen die gaan dood. Maar dan rustig op uw schouders. Een hoop bagage. Zo, zei, hoe dat? Nou ja, maar, naar wie moeten wij dan nog luisteren? Bij jazzliefhebbers. Oh, Wat mooi. Ja. Maar kijk, het punt is met jazzliefhebbers. Heel vaak wordt er teruggegrepen. Van uh, laten we weer dit doen. Maar ik ben, wat dat betreft, begrijp ik heel goed waarom iemand als, als Miles Davis ook nooit terug heeft gekeken. Je gaat, je gaat vooruit. Ja. Je speelt bebop, dan speel je speelt hardbop, dan speel je cool jazz, en daarna speel je fusion. En je gaat dan niet opeens bebop spelen. Dat zit er wel in, ergens, maar ja, je gaat mee. Ik heb ook nooit, er zijn wel veel vragen geweest om met sextet terug te gaan, of met... White House of met trio's of met BBG, Lifeline. Mmm, ah, nee. Wisdom, Centurion. <laughs> ja. Over Wisdom. Ja, vet. <laughs> in Blue Seal hoor ik dat niet ook, toch? Centurion? Uh, uh, ja, Blue Seal is een, ook een blues in F, dus het zijn altijd twee bluesjes oh, in F en. Oh, daar komt het door. Ja. Idee, oh, die dat... wilde ik eigenlijk vanavond spelen. ken je, Blue Seal. Oh, vind ik leuk. Dat ja. gaan we misschien even we wel spelen. dankjewel. Oh, een bandje, maar een bandje is natuurlijk een groot compromis uh, welke schilder schildert met nog vijf anderen Ja, al, al gaat met leerlingen die ze verf mengen precies of welke schrijver, dat is alleen in jazz en in klassiek muziek is dat weer niet zo, want dan heb je de noten maar als vrijheden in de jazz elkaar ontmoeten, is het altijd compromis dan dacht ik, dat is eigenlijk dat is misschien ook de reden waarom ik me niet lang voelde en nou, die was misschien de reden. Die, die zette mij een deurtje open en die zei: Aha, dat is een uitgang. Want ik wil eruit. Ik wil hieruit. Dat klopt iets niet. Ik vind het lekker om te spelen met mijn eigen band, Heerlijk, mijn de hele wereld overgaan. Ik kon mijn eigen muziek spelen. Helemaal manier, drums. Tuk-tuk-tuk. Tu tu tu tu tu dan hoef je nog niks te spelen. En toen dacht ik: Ja, maar ik heb ook touché. Waar is mijn touché? Ik hoor helemaal geen touché meer. Oh, dan ben je al aan het aanpassen voordat je één. Precies, want je moet harder spelen, want uh, anders hoor je niet. En dan, precies, dus als ik, nou, ik ga, nou compromisloos te werk. Ik ben vervolgens in het diepe gegaan, heel veel fans verloren. En allerlei critici en vakgenoten. En Blucht. ik las daar iets over dat, dat mensen je een beetje hebben uitgespuugd. Ja, ze, nee, zeg meer over hun dan over jou, bij mij wat nee, nee, maar ze hebben volstrekt gelijk. Diezelfde man die, die liep langs van, van ja, in die jazz, maar je moet niet vanuit de jazz Je moet gewoon. Ik maak gewoon, maar nu merk je. Dat het weer uh, aantrekt. Dat is natuurlijk leuk, maar dat heeft wel zeven jaar. Uh, was het zo'n zo mooie. Nou ja, daar zijn we nog niet. Het is hier ergens. Ik heb totaal nieuw. Just on the way up. Ook de titel yeah. van een plaatje van yeah. mijn trouwens. Just. <laughs> maar dan ja. the way up, ja. Ik heb nog een andere um, hypothese. Mm -hmm. Hoe het komt dat juist in deze tijd, nu er zoveel aandacht is voor hele stille muziek. En dat is, denk ik, doordat mensen veel te druk en veel te overvoerd zijn... met allerlei communicatiekanalen en iedereen de hele dag... Wiep, wiep, wiep. Je hebt volstrekt gelijk. Het is een grote kakofonie. Mensen denken je dat je, als je een plaat maakt met een hoop noten... Dat, dat iemand daar tijd voor heeft om dat überhaupt te gaan luisteren. En als hij dan al tijd heeft, dat hij dan ook in de juiste... Nee, het is, wij, wij surfen een beetje met, met onze muziek. Lavinia ook. En, uh, en, Lavinia Meijer, harpiste. Uh, ja, Niels, Niels Fraam. Niels Fraam. Ik kan uh, deze jongen, Chili de González. Nee, het is... Uh, maar kijk, wat iedereen doet, mag iedereen zelf weten. Maar ik, uh, ik weet gewoon, ik, ik moest iets met mijn touché. Want dat, dat, dat hing erbij. En dat moest gewoon, dat moet uit... Dat kan er gewoon lekker uit. En daarmee kan ik meer vertellen dan dat ik kan vertellen met een hoop noten. Sorry, dat, dat, dat mag je misschien voor de luisteraar iets verder toelichten. Want je zei net dat als er een drummer begint... Ja. dan ben je eigenlijk al veel steviger om er tegenin te kunnen duwen. Ja, dus dan verlies je sowieso. Dan, heb je, dan is het touché sowieso weg. Kijk, er zijn een aantal dingen die uh, op, op tafel ter tafel komen als je gaat musiceren. Dat is je ritmische vermogen. Harmonische vermogen. Melodische Melodisch, vermogen. Ja. Precies, dat is al überhaupt voor de muziek. En dan... Je contact met het instrument. En dat is in mijn geval... Niet ambroschuren. Of, ja. of iets met mijn voeten. Nou, een beetje bedaan natuurlijk. Maar, maar dat is het, het is touché. Ja. Dus... En daar komt jouw voice dan tot uiting. Ja, en je praat met Georg. En dat is dan nog weer extra. Wow. Ja, met Georg is een extra. Hé, hey. het licht ging uit. Ja, toen ging en weer uit. aan. Ben je nou ook helemaal vegan en geen tabak nee, meer? Nee, en nee, nee dat, dat, dat, dat is nou juist. Nou, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Nou, ik moet wel zeggen. Ik eet wel wat minder vlees. Hm? Oh, maar daar heeft er niks mee te maken. Nee, nou, joh. Ik, nee, ik, kijk, want, want kijk, touché, hè? Ja. met twee handen, dat is een verrekt moeilijk. Hè? Dus, uh, dus, er zijn ook wel, zeker muzici of pianisten, die vinden dat allemaal niet zo spannend. Maar de toppers, die weten dat echt. Het is namelijk zeker met vleugel. Dus je, het is niet eenvoudig, om, sterker nog, want het is heel verschrikkelijk. Eigenlijk is dit veel moeilijker dan... dan ja. Met een grote band spelen. Een grote band, en dan speel je eigenlijk met, met anderhalve hand. Ja. Zonder touché. Want het touche is eigenlijk weg. Lekker beuken en, uh, FF? FF. Uh, en, ja, precies. Maar de velocities met solo piano spel is incredible. Een enorm dynamisch bereik. Ja, en, zal ik maar zeggen. Ja, en dat, dat is eigenlijk, dat is gewoon, dat zijn de, als, schrij, als ik een schrijver zou zijn, dan zeg ik, Dit, dit, dit, is, dit die kan ik goed overschrijven. Nou, daar nou ben ik dat er nu aan het doen met als gevolg dat ik heel veel fans heb verloren en nieuwe fans heb gewonnen. Ja, maar dat wist ik toen niet. Dus ja. dat wist ik, had ik op gehoopt, maar uh, je moet toch even weer zoeken. Lange adem. Maar ja, uiteindelijk, uh, ik hou ook van improviseren en uh, mensen vinden het ook fijn. En mensen, sommige mensen zeggen, ja, het gaat eigenlijk wel verder dan Eindhoven. Het gaat niet verder dan Eindhoven. Iedereen is zichzelf. Iedereen is zijn eigen ik. En de kunst is nou gewoon om, de, om je om dat eerlijk te vertellen wie je bent. Dat is het enige. Het enige, het enige verhaal. Dus eigenlijk, is, we hebben een heel, heel lang verhaal. Een heel lang interview. We ja, kunnen nog uren door hoor. Nee, ja, maar je kan hem eigenlijk gewoon die ene zin. Ja. Het gaat erom dat je eerlijk kan vertellen wie je bent. Met al je, met al je tekortkomingen. Met al je eh, dingen waarvan je vindt, ah, dat moet ik nog leren. Maar dat je, dat je dat allemaal durft te vertellen, wie je zelf bent, ja, dan... dan. Ging dat ongeveer? Kun je ons meenemen naar? Je was een jaar of tien en toen vond je moeder ja. deze piano. Ja, inderdaad. Mijn moeder, die, die werkte bij. Uh, mijn moeder was gescheiden en, en, en daar waren we twee kinderen. En naast ons huis was een kantoor. Nou, dat was even makkelijk, want dan hoef je niet ver te, te gaan. En het was een kantoor voor militairen te huizen. Uh, nou, dus dat was toen nog zo. Dus ja, mijn moeder werkte daar gewoon voor het gemak ook. En, uh, toen ging ze naar Den Haag, naar zo'n tehuis, zo'n grote uh, militaire compound. En er stond een uh, grote zaal en er stond een ding in de hoek en verder was alles leeg. En dus uh, mijn moeder zei van ja, nou dat is ook wat. Is dat, uh, dat is een piano. En er stond een piano bij ons thuis. Alleen, ja, nou, iedereen wordt heel logisch gek. Als je, als je iemand van acht hebt die al negen, die al helemaal... Ik ook destijds, ja. Oh ja uit jij in de familie, was jij of iemand anders die piano... Ik, ik speelde ook toen oh. ik een jaar of tien was. Ja. Oké, okay, dus toen daarna, toen, toen, heb jij, toen moest jij, je moest eigenlijk verkassen. Nee. <laughs> sort of. Nou nee, ja, precies. Ja, maar... Als dat kan... Buren dachten wel eens van, moeder dat nou s ochtends al? Precies, moeder dat nou Ach, die jongen. En dat vonden ze ja. ook wel heel schattig natuurlijk. Ja. Ja. Maar goed, dus toen mijn moeder die zei, die had dat... Die, ja, dat kon, dus toen kwam ze op bij zo'n piano voor je. Dat is deze? En toen heb ik daar echt uh, tot tien jaar lang op uh, alles op geoefend. Ja, tien jaar lang op gespeeld, veel. En toen ging het gewoon en toen... Ja, toen kwam komt natuurlijk een vleugel. Een glanzende, shiny, weg ermee. Dus toen heb ik hem weggegeven aan mijn nichtje. Oh, oké. Okay. Ja. Maar hij bleef, hij bleef dichtbij. Dichtbij, nietje. En toen drie jaar geleden was er een feestje met een nichtje. En... Dus opeens zag ik hem staan. Oh, dat is waar ook. Allemaal met nou toen, ja, mijn piano was het toen nog. Dus ik wist eigenlijk niet eens wat voor merk het was. Daar ben je niet mee bezig als je oh, jong bent. Tuin. God, dat is die piano. is eerste piano. Allemaal met uh, zakdoekjes erop een kaarsvet en broodkruimels. Ik maak hem zo open. En ja, dan hoorde hij dat geluid. En toen dacht ik, als je daar nou was... Dat is van... Dat, dat moet, moet, dus ik heb sorry, maar ik vind het heel erg als ik hem even een paar, een paar jaar leem. Dan moet, moet er gewoon even wat op doen. Dat Zo voel komen. je op dat feestje, op die ja. avond, dacht je, wauw. Ja. Hier, hier ligt nog iets tussen ons wat ik ja. heb af te maken. En toen kwam die aan op donderdagmiddag. Toen ging ik spelen. En toen dacht ik, dit is het. <laughs> dit is het. Wow. Toen heb ik technicus gebeld, andere jongen, dan Jan. En is de pianostemmer. Die kwam vrijdagochtend vroeg. Technicus kwam vrijdagmiddag alles aansluiten. En toen drukte hij op. Record We kunnen opnemen. En het eerste wat ik speel is Velvet. Zonder, zonder iets van. Dat stond op dat moment? Ja. Nog nooit gecomponeerd, wow. niets. Gewoon, het is ook helemaal cut. Je, zelfs in het begin nog, als je het, als je het aan. Je hoort net nog een soort nagalm van het aanslaan van mijn, van mijn koelkast. Want hij stond namelijk in de woonkamer keuken. Wow. <laughs> dus het, was echt, het is volledig Velvet. Ja, dus dat is, die gaat heel goed, die trek het wordt heel veel geluisterd. Dus dat en dat was dus zo belangrijk dat je ook je eigen privéconcertzaal daarna genoemd hebt. Of was het andersom? Andersom. Oh, de Velvet Room bestond al heel lang. En toen kwam dat nummer en toen, ja, je moet een naam geven. En toen zei je, het is zo. En kijk, je ziet die uh, zwarte flappen ook. Dus ja, dat, dat een soort filterdoeken ja. die tussen ja. de hamers en de snaren... Precies, en ja. die dan een Velvet Sound geven. Dus toen, vandaar dat het vandaar dat dat Velvet heet. Okay. Dat is natuurlijk ook een soort ere kwestie hè? Dat je die laatste, die, dat afscheid wil je echt. Ja. Ja. ja, absoluut. Het is toch ook weer een dingetje, ja. Is toch wel, uh... nou, ik weet niet hoe vaak ik hem gevoeld heb. Weet jij het, hoe vaak we we vervoerd hebben? In ieder geval uh, tien keer. Huh? In ieder geval tien keer. Nou, veel meer, veel meer. Nou, veel meer dan tien keer. Nou, dat is grappig, want je komt gelijk in een... Uh... Lukt dat, uh... Michiel? Je denkt nu ook gelijk aan de eerste keer, dat was Amsterdam, Paradiso. Dan, oh, ja. zie, uh, dan zie je Jan met kort haar, en nu heeft hij lang haar. Dat is ook zo'n leuke linge. Daar ga je niet over nadenken. Er wordt een hoofdstuk afgesloten ja, vanavond. Ja, een klein beetje wel. Oh, oh, oh. Ik heb vandaag ook gewoon extra nette kleding aangedaan. Van, het is de laatste keer. Deze tour. En uh, nou ja. Uh, Georg, Michiel, Jan. Die, uh, uh, Michiel die uh, het concert doet. Jan die het geluid doet. Ik die de piano doet. Herman de Vaal van Pianova. Uh, zo doen we samen alles. Technicus, stemmer. Technicus en uh, stemmer. En verhuurder van uh, alle instrumenten. Ja, klopt. Ja. Dus we... We, we nemen afscheid van Gerk maar waar, waar ja. komt Gerk dan terecht na vanavond? Uiteindelijk gaat uh, hij gaat er eerst eventjes naar mij toe. En uiteindelijk zal hij bij uh, Michiel in huis komen te staan. Niet. Ja. En daarna gaat hij dan niet, mag meer, hij weg. niet meer weg. Blijft dan, hij dan mag daar. hij rustig zijn, zijn oude dagjes uh, er doorbrengen. Er worden nog mee opgenomen, hoop ik. Dat zou ik niet weten. Dat durf ik niet te zeggen. Zit hij dan ja. ja, ja. ja. Heel mooi. Ja. Dank je. Ik denk trouwens dat er geen platen meer mee worden gedaan. Want als ik het zover begrepen heb, zijn er al twee mee gemaakt. Dus en ik denk dat, dat, uh, dat het nu ook klaar is. Dus met dat, met dat uh, uitzicht is het nu voor hem ook echt klaar. Mag hij echt uh, genieten van zijn pensioen. Is... <laughs> ja, het is ook leuk hoor. Als we soms zo praten met hem. We praten ook gewoon of hij er altijd bij is. En dan uh, kom ik straks thuis en dan maak ik een film. En zeg hey, kijk je je mag wakker worden. Heb <laughs> heeft hij weer twee uur in de aanhanger gezeten. Gewoon een beetje met een grapje om de kniphoog natuurlijk. Nou, in Japan wel... nemen ze die dingen wel heel serieus. Ja, die neem ik, maar dat, is wel, dat gaat iets te serieus, want dan uh, gaat het mij iets te ver. Maar dit is gewoon weer met een grap, met een, met een leuke knibbel Zoals wij dat als Nederlanders. Precies. Giel neemt zijn eigen stoel mee. Dus, hè? Net als Klein Gold. Dat bedoel ik. Oh. afloop van het concert afscheid nemen van Georg, want morgen gaat hij met pensioen. Hoe ja. kijk je nou bijvoorbeeld terug op de, ja, de laatste tours die je met hem gedaan hebt? We zien bijvoorbeeld ook een vaste stemmer, technicus, ja. want dit is heel fragiel. Dit moet steeds busjes in en podia op. Vertel, hoe hoe gaat dat? Nou ja, we hebben vanmorgen natuurlijk een groepsapp met Georg groepsapp. <laughs> en Georg wordt dan wakker. En dan krijg je alleen een dan, nootje, emoji, ja. muzieknootje van hem. Ja, ja En dan uh, iedereen was een beetje ja. ...treintjes zag ik, de laatste. En, uh, uh, ja, dus iedereen heeft... Uh, ...ook omdat je... ...ja, omdat je ook... Uh, ...het gezien uh, en uh, nog steeds ziet wat... wat die, ...dat geluid, wat hij doet met... Uh, met weet, ...want dit is nou eigenlijk de tweede tour... ...maar daar is hier voor een tour geweest... ...toen stond hij, Georg, uh, met, met de vleugel van oh, ja. het theater... Ja, dat is natuurlijk te gek, weet je wel dan ben je, heb je dus een hele dure vleugel in Vredenburg of in uh, Paradiso oh ja, nee, was alleen deze uh, op andere plekken zijn een hele dure vleugel dat hè? zijn de Steinways van ja, een paar ton, wat kost zo'n ding ja, anderhalve ton, inderdaad hoppa, hoppa. Dan staat hij erbij zo en dan heb ik dan ook en dan speel ik de eerste set daar op, op de Georg, en dan ga ik de tweede set, begin ik op de vleugel en dan een kwartiertje ben ik gewoon heel eerlijk ik, zeg, ja. ik, ik, ik voel het niet Vandaar dat deze tour helemaal alleen met in kerk. En dat is leuk. Ja. Piano Mania. Ja, why not? Why not? Why not? Ja, ja, ja, zeker. Mooie documentaire. Ja, gezien toch wel, hoop ja. ik ook. Ja. Ja ja ja ja, ja, ja, ja, ja, ja. Zeker. Je vertelt ja. uh, niet alleen net ook, maar ook heb ik je daar wel eens iets over horen vallen in andere interviews... dat je graag improviseert. En ik kan je dus nu nog niet vragen hoe de komende jaren... of wat, wat, wat zit er in het vat? Wat zit er in de pipeline? Nou, we gaan gewoon door. Uh, ja, want je mijn manager... Doe je nog projecten? Nee, nee ja, ik doe nu een tour met, uh, lange tour uh, met Schipino Ballet. Uh, gisteren en morgen, dus vandaag is niet. Maar speel ik dezelfde stukken. En de uh, manager die zei van... ja. Ja, ik merk wel dat de we zalen iets minder interesse krijgen, want weer, weer solo. Dus ja, dan, ik heb vanmorgen een mail gestuurd van, ja, weet je, alle begrip. Maar dat kan niet anders. En als, dan boeken ze maar even niet. Prima. Maar ik ga niet. Ik heb altijd slecht geweest om in financiën te denken. Dat kan niet. Dat is ook niet je specialisme. Daar heb je een nee. zakelijk partner voor. Ja, en hij zegt dus van nou. nou maar ik hoor wel dat het volgend jaar weer goed gaat. Maar goed, we zijn er zo, zo beweeg je een beetje, maar, uh, we staan uh, voor het hele jaar. Nou, ik heb wel in het najaar heb ik een duo tour met Lavinia Meijer, de harpiste. Mm -hmm. Dus dat, dat is heel leuk. Kijk, ik krijg weer van de partij. Oh, dat, dat, super, super. Is dat dan een andere, een andere routine van, um, hoe zeg je dat, uh, van, van zaal naar zaal en on tour op deze manier? Of heeft dat vooral te maken met dat je een heel kwetsbaar en antiek instrument met je meesleept? Ja, nou, ik denk het wel, want is, uh, als je uh, bijvoorbeeld Vleugel zou spelen, dan, dan, dan, ja, dan kom je in de zaal en dan staat hier uh, Stijn en dan uh, hallo tegen die stijnwee. Maar Georg is, is, is niet voor niets ook dat het hele project. Georg heet het. is een voornaam, het is iemand geworden. Ja, okay. Ja, Georg die, die, die gaat iedere avond. krijgt hij een glaasje even voor het slapen gaan. Die giet je er zo in? Nee. nee maar met Herman. Herman zit daar de stemmen. Ja. Maar bij Herman zit hij ook in de, in de opslag. En Herman vervoert ook de piano. Dus de, de Georg slaapt al maanden bij Herman thuis. En Herman is heel. Uh, en daarvoor stond hij heel lang bij Jan. Dus het is, dus het is een, en Jan heeft de studio, dus nou, dat is allemaal ja. weer leuk. Dus. Familie. Dus jullie zijn ja. eigenlijk met z'n vieren? Ja, met z'n vieren en met Wendy erbij. Ja. En, en, en, en, en, en uh, Georg, ja, mensen gaan ook vragen. naar Georg, gaat met Georg. Nou, gaat goed met Georg. Georg dat wordt grappig, want Georg was gisteren wat verkouden. Mensen begrijpen er niks van, maar het is wel. Het is zo'n aparte sound. Jan Horzinek. Ja, geluidstechniek of? Geluid. Oh, en hoe, hoe is voor jou het afscheid van Georg? Uh, emotioneel, um, nu nog niet, maar als, als hij straks gaat spelen, dan. Oh. dan... <laughs> ja, maar ja. En als hij speelt, dan moet je hem maar horen straks. Oké, okay. ja, ik ben er. Ik ben er. Dank je. De, de vaste geluidstechnicus van Michiel. Ja. Mag ik je wat vragen over: is, is er een speciale opstelling die je gebruikt? En ja. microfoons? Jazeker, en... ja. Zeker, ja of is dat het geheim van de Smit? Nou ja, ik, ik, ik, ik, kan, hier, dus ik kan het hier zo vertellen. Van, uh, um, we hebben uh, een hoofdsysteem: dus twee Josephson's, het type weet ik even niet, maar het zijn eigenlijk gewoon twee meetmicrofoons. Die zijn heel recht, tot, van het laag tot en met het, in het verhoog. Ja. Dan gebruik ik een contactmicrofoon voor het laag. En ik gebruik ook nog een ribbon voor het laag. Een actieve ribbon. Dat is vrij ongebruikelijk om een ribbon live in te zetten, omdat die zo gevoelig zijn, snel rondzingen. Maar een ribbon geeft gewoon hout. En dan gemaakt van akoestische instrumenten gewoon echt een, het instrument zoals het klinkt. En niet een soort uh, geperste, uh, afgeknepen versie ervan. Verder. Uh, heb ik heb toevallig vandaag twee chips BLM 3 bij me... omdat we die op een andere tour mee hadden. Dus nou, dat is voor de chicheid. Die hadden we ook mijn opnames gebruikt. Dat is voor de ambience. En natuurlijk Google de Lexicon PCM 91. En vertel voor de luisteraars, wat, is zo wat doet zo'n lexicon? Ja, het lexicon is eigenlijk gewoon... zijn gewoon een paar Japanners die in een doos uh, aan het schreeuwen zijn... we moeten daarin, we moeten daarin. Dat is eigenlijk een beetje wat er gebeurt. Nee, het is gewoon een... Uh, ja, ik werk, ik weet niet of je opgevallen maar ik werk analoog. Ik geloof nog steeds in de klank uh, van analoog. Ik heb ook een beetje muziektechnologie gestudeerd. Dus ik weet ook een beetje iets over AD-conversie. En zolang ik analoog altijd nog beter vind dan de gemiddelde digitale mengtafel... pak ik een analoog tafeltje. En zo'n lexicon is dus ook een analoge galm? Nee, nou, het, de engine is digitaal natuurlijk. Het is gewoon 16 bits voor de nerds en luisteraars. Ja. Maar je gaat analoog in en uit. Dus um, ja... Uh, uh, in heel veel digitale tafels zitten allerlei galmen en zo. Maar uh, je hebt tegenwoordig airtas galmen. Dus heb je een le lexicon doos in een mengtafel zitten. Hmm. Maar de meesten hebben dat niet. En, uh, ja, deze komt uit mijn eigen studio. En die heb ik al, jeetje, hoe lang heb ik dat ding al? Ik denk toch al bijna 20 jaar of zoiets. jaar. is jouw georg. Nee. Dat gaat tot zover. Het hangt natuurlijk vanaf wat je erin stuurt. Hè. Kijk, niet alles wat uh, de les ingaat, komt er goed uit. Even voor de luisteraars thuis, hè, dat jullie dat allemaal begrijpen. Want die Japanners hebben natuurlijk wel zeg maar, feedback nodig en sturing ook. Dus zodoende: het begrip duende. Uit de Zuid-Spaanse flamenco-achtige richtingen. Mm -hmm. Dat kwam in mij op toen ik de Georg-opnames beluisterde. Ja. Er zit iets zeer duende in deze klankkleur. Iets van een gnoompje van onder de grond, van onder de ja, aarde. Iets nou ja, ja, duisters. Zeker. Ja, zeker. Klopt. Leuk. Hoe Goed gehoord. Nou ja, dat is, dat is Georg. Dat is Georg stem. <laughs> fijn, dat is ook, is dus Fijn dat je ook een tour doet met iemand anders. Ik kan altijd sommige ja. vragen... Kan je... Ik vraag het straks aan Georg. het tweede deel van het interview. Ja. En toen kwam Ludovico Einaudi op jouw pad. Ja. En toen besloot jij... Hier in de grote zaal zelfs. Ja, ik heb Toen hem... heb je met hem kennis gemaakt. Ja, hier in de kleedkamers beneden. Eerst kennis gemaakt. En toen kwam ik hier op dit concert van hem. En ik was gewoon stupef. Ja. Niet zozeer... Misschien, het wordt vaak, vaak denken mensen dat ik... Dat ik kijk, iedereen heeft speelt zijn eigen noten. Hij heeft zijn eigen, speelt zijn eigen muziek. Ik, iedereen. Jij, alleen, wat ik, waar ik stupief van was... is dat je dus in Nederland bij een pianoconcert komt... van iemand die ik niet ken. Ik, heb geen, ik had toen nog nooit gehoord van Lidboe Fikker Alleen management zei, je moet er naartoe. En ik was hier voor een ander event en het kwam top uit. Dus ik zit daar en iedereen, er zijn 2000 man... En die gaan vaak naar, naar pianoconcerten natuurlijk. En iedereen was helemaal stil. Iedereen was stil. En in verpucht. Nederland is dat bijzonder. En in de hele wereld is dat bijzonder. Als je bijvoorbeeld kijkt naar concertgebouwen. Ja. Leuk, wees eerlijk. In de grote zaal van het concertgebouw. Als daar Andras Schief speelt bijvoorbeeld. Er wordt veel gehoest. En hoe komt dat? Weet ik niet waarom. Maar ik merk dat als mensen echt, echt voelen dat ze de muziek kennen... Dan zitten ze zo, in plaats van zo. Voorhoofd met open mond met of een open beetje open achterop? Mond. precies. En het was hartstikke stil, het was een pauze. En ik dacht, wow, en ik viel mij meteen daarna nog iets op. Ik liep rond, er waren 2000 man. Nou, ik ben natuurlijk niet wereldberoemd, maar, nee, in, mij de piano, nee, maar in de pianowereld, ik kende helemaal niemand. Maar wat, nog wel, ja, maar wat nog meer was. Ze kenden mij ook niet. Ik ben een lange man. dus... ik stond bij de bij. En vervolgens ga ik naar de cd-tafel en ik zie daar iedereen cd's kopen. En ik ben daar ook. Ik zat daar bij die manager, die is ook best, een beetje bij gaan staan. En wat gebeurt hier? Hier is een pianoconcert in de hand. Van iets wat ik nog nooit heb meegemaakt. Zo'n grote beleving. Een beweging zou je zeggen. Een kunnen. beweging, ja. precies. Wow. Dus, dus, en toen dacht ik. Maar oké, okay, maar hoe komt dat dan? Is dat dan die muziek? En ik hou, ik heb altijd ballads spelen. Ik, dat vond ik, vond ik altijd al fijn. Ik bedoel, niet voor mij, minimal. Toen ben ik over gaan nadenken. Toen werd ik vader. En toen dacht ik, ik ga gewoon eens een paar kleine liedjes maken. Kijken hoe dat is. En toen ben ik... Uh, gaan voelen wat zijn verhaal was. Zijn verhaal. Van Einaudi. Van Einaudi, ja. Uh, en het verhaal klopte. En bedoel je dan het verhaal van zijn leven of wat hij in de muziek wat, vertelt? Wat hij vertelt in zijn muziek. Ja. En wat, wat, wat ik ook vond kloppen is dat, het, en dat is natuurlijk geen, absoluut niet uh, uh, vervelend bedoeld, maar de jazzwereld, waar ik in die tijd, waar ik natuurlijk in ben geboren zo ongeveer, uh, maar ik, als ik, het was ook heel veel, de uh, jazzwereld is ook soms boosig. Ja. Um, en dat heeft te maken met waar het vandaan komt. En het is fighting for your, for your place, fighting for a piece of bread. Um, dat, en daar was je ook een beetje moe van? Nou, ik ja, nou, heb niet zozeer dat ik dat hoefde te doen. Maar ik vond het alleen... Uh, ik, hè, als je dan bijvoorbeeld in een bimhuis speelde. Um. Of ik ging bijvoorbeeld... Ik ging naar bijvoorbeeld nou, dat is een beter voorbeeld. Ik ging naar collega's kijken. Ik zag nooit andere collega's in het publiek zitten. Nee. Iedereen, niemand gaat... Uh, misschien bij mij wel, maar als ik bijvoorbeeld... naar een collega-pianist was, ik de enige collega-pianist... Ik vond het gewoon leuk om te ja. doen. Ik, zie, ik zag daar nooit een probleem in, maar... Slijp de messen, word uh, wijzer... Ja, know, Relax a little bit, want, want, want... er is voor mij ook helemaal geen reden om je zo op te stellen... want je maakt toch niet je eigen muziek. Ja. Jazzmuziekanten spelen... All the things you are, Grindelph, het is allemaal heel leuk en aardig. Ik doe het ook Head nog up, steeds... Standards. Tuurlijk, ik doe het ook nog steeds thuis. Maar op een gegeven moment moet ik... Zeg, zo'n man die dan langskomt komt lopen... je moet je wel vergewissen van het feit dat iedereen doodgaat. En jij het doen, dus je, je hebt een zekere rol. Wow. Je moet, ja, je moet muziek vooruit proberen te duwen. Ja. Dat is wat wij moeten doen. They push things forward. Ja, zeker. Je moet niet herhalen. Reimputatie is... Uh, of, of, re is voor klassieke muziek. Chopin, ja. ballade nummer één, heel goed. Dan gaan we dat luisteren hoe jij dat doet. Ja. Dat is prima. Met jouw interpretatie Met jouw en jouw visie op Precies, de noten. dat mag. Dat is heel goed. Dat is overigens uniek, hè? Want als een schilder dat doet, dan, uh, is hij plagiaat. Bijzonder. Als, ja, als, een, als een schrijver dezelfde uh, pagina Alfamolis overneemt, is ook, ligt hij ook in de prullenbak? Nou, in de poëzie en de proza worden wel allusies en verwijzingen en. Maar nou, dat is niet nood voor nood, inderdaad. Nee, nood voor nood. Dat mag dus. Ja. Vanwege de kwaliteit van de comp composers. Begrijpelijk ook. Maar dat popmuziek ook. Je hebt heel veel covers. Jazzmuzikanten zijn ook heel veel covers. Hij ja. nou die speelt hier in de Grote Zaal. Je speelt alleen maar eigen muziek. Ja. En iedereen zei helemaal wauw. Toen dacht ik, nee. dat wil ik ook. Dat kan dus gewoon toch? Het kan gewoon. Je kan gewoon met je eigen muziek. Toen dacht ik, weet je wat? Ik was toen 45 geloof ik. 44, 45. Uh, ik, ga, ik ga dat ook doen. Hier in Groningen dacht ik dat. Ik ga ook eigen muziek, alleen maar eigen muziek spelen. Ik kan soms zingen. groovy, kan soms niet zingen. Maar ik wil gewoon alleen nog maar eigen liedjes A, nooit over geld. Nee. Is makkelijk voor iemand die al heel veel succes heeft gehad. Ja, of ben ik nou, nou te zien. Nee, maar ja. Nou ja. Nee, je bent... Je bent, je bent euh, nee, ja. Als je geld wil verdienen, dan moet je iets anders doen. Ja. Echt geld wil verdienen. Als je echt miljoenen per jaar wil wegharken. Wall Street-achtige... Ja, dan, de bank, dan moet je een banken of je iets anders gaan doen. Maar, maar, maar, maar dat betekent niet... Bedoel, het gaat heel goed. Ook... Het gaat heel goed. Dus, uh, nee, maar het daar Ik weet natuurlijk die piano die met die sound zo meteen hoe dat daar gaat. En, ja. en, en, en, en deze zaal, het is echt unbelievable. Ja, voor mij dan. Ik weet hier bijvoorbeeld, ik kan me herinneren, um, ik speelde in 2004 met de een, met een Polkest, was ik solist. En hadden we nog een Amerikaanse zanger erbij, die was ook solist. Dus ze hadden we dit gedaan. Toen vloog ik, met, zocht, vroeg om vier uur, dus ik moest na het spelen om elf uur meteen naar Schiphol. Toen ben ik naar Ankara gevlogen en toen heb ik daar meteen de s'avonds gespeeld. En toen ook weer s ochtends vroeg heel vroeg naar Parijs en van Parijs meteen door naar Vietnam. Het dat, dat, dat begon hier, ik was helemaal kapot. Ja, Hanoi. ja, ja ik vind Hanoi. ineens een vliegreis als lopend. ja, nou ja je, je moet ook rustig aan doen, maar het was gewoon puur dat je niet zoveel kon slapen. Ah, is houdt allemaal bij, zo geschietig. Maar dat, dat komt dan weer opeens. Opeens weet ik het weer. Als je dit zaal, deze zaal zo Deze zaal, vinden. ja. ja, ja. Jij, jij komt uit Groningen. Ja, ik kom dit is mee. ook voor Groningen. Het komt ja, online, je dus kunt ook uh, niet Engelstalig. Maar dan nee, nee maar ik bedoel, bedoel weer... het is zo leuk. Want dit is zo'n bijzondere zaal. Waar zie je nou die banken? Uh, Vredeburg heeft er iets van, maar ja. dat is toch weer een beetje anders. Ja, is, meer dit, dit is Dit is zo, en zit ook lekker ook. Ja, en leuk groen ook. Ik hoop dat mensen gaan liggen straks, hè. Ja, ja dat, dat, dat precies. Dat zou, uh, ja. Als er ruimte genoeg is. Ja. Is dit nou een hele andere uh, routine dan uit de jazztijd? Is, is dat een harde césuur die we kunnen trekken? De, de Michiel in de in de jazz en de, hoe zal ik het noemen, minimal? Muziek, zegt Pet Metheny dat ook niet? Muziek is muziek. Ja, maar ik heb wat, kijk, het is in ontwikkeling. Hè? Dus, uh, dus wat, wat ik nu merk, want ik heb twee weken geleden in vredeburg gestaan. Ook een gay, Dan speel ik dus die stukken, die, uh, van die Minimal, zeg maar. Dat is maar zo woord gemaakt. Ja, precies. Neoclassiek hoor je ook wel eens. Ja. Maar... Heden maar vervolgens, wat, kon, wat kan ik daar ook mee imposeren iets anders spelen dan de vorige keer. Nou. Ik hoor die manier van, uh, laten we zeggen, Bill Evans-achtige uh, benaderingen ook wel terug op je laatste twee albums. Nou, Bill Evans is een pianist die ook heel, heel inderdaad, uh, ja, ook een romanticus in de jazz. Ja. He, dus uh, ja, ook een pianist die die touche uh, belangrijk. Pond. We zijn gaan echt zeggen vind bij grote onsterfelijke. Ja mooi ja. In ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. de tegenwoordige ja, ja, ja. tijd blijven spreken mensen die. Ja ja ja ja. ja. zegt hierover. Ja. Puntje puntje. puntje.